Dit zijn de studio 077 Uittips. Het is zaterdag 18 april en we gaan in studio 077 naar de U-tips van de VVV in Venlo. Met deze week, uh, zaterdag 18 april, dus vanavond, stonden Sanseverias met de voorstelling Uit de Tijd in Theater de garage met een uniek liedjesprogramma. Een repertoire bestijdt uit een eigen vertolking van Nederlandstalige liedjes, uit de 50er, tot en met de 70er Joren. De Sanseveria stond gerand voor een oventje alderwets amusement. Ze zorgen voor een oedbundige lach, maar kunnen ook ontroeren. Deze voorstelling begint vanavond om kwart uur acht en keertjes kosten 15 euro. Morgenmiddag, zondag 19 april, duidt Kunstencentrum Venlo zien deuren open. Je kunt geneten van veel verschillende optredens van cursisten van muziek, dans en musical. Ook docenten geven oeleg over de lessen en je kunt zelf verschillende instrumenten uitproberen. proberen. De locatie is Kunstencentrum Venlo op het Arsenaalplein. Je ziet welkom tussen 12 voor en 4 voor. En dan zien geen geen entrykosten. Morgenmiddag is er ook een demonstratie van de Belgische kunstenares Mieke Everet, genaamd Bouwen met porselein. Dit kan je natuurlijk zijn in de 10 schuren tegelen, en wel tussen 2 en 5. Dan soeves op zondag 19 april, kan je genieten van een tweede disco-tijdperk. De Soul Brothers maken van theater De Maaspoort binnen enkele momenten een heuse soul-tent. Begeleid door een strakke band brengen ze klassiekers van onder andere Earth, Wind Fire, Michael Jackson en James Brown ten geuren. Deze voorstelling start om kwart over acht en de keertjes kosten 24,50. En dan de evenementen van volgende week. Vrijdag 24 april is er weer wereldmuziek in de Domani. Met het concert Waarschuwing voor de Scheepvaart, weer het muziek uit alle heuk van de wereld ten geuren gebracht maar het concert is vooral geïnspireerd door Oost-Europese brassmuziek en zigeunerfanfares. Maar ook jazz, folk en zelfs Zweedse bruidsmarsen werden tot een totaal eigen geluid uitgevoerd. Dit concert start een kwad over 8 en de entry kost 17,50. Deze prijs is inclusief consumptie. Misschien is het wat verbarig om de volgende uitspraken te gaan doen, maar misschien moeten we daar 25 april al een beetje rekening gaan houden met het kampioensfeestje van onze voetbalclub, VVV. Het kunnen we in ieder geval, aardig dichtbij. Wat ook dichtbij komt, is Koningin en Onder de koninklijke naam Royaal Venlo's kunt er op 29 en op 30 april op de mascade een festivaltrein met twee podia. Hier kunt het beste wat Venlo op dit moment te bieden heeft op het gebied van bands en dj's. En zo wie je een groot Koningin en festival betaalt, is de entry op beide dagen natuurlijk gratis. De locatie is de mascade in Venlo Centrum. En dan nog in de laatste mededeling van als VVV-kantoor vanaf 4 mei gaan we mondags, wie is vrijdag open, wie is half zes, dus nimmer tot vier oor, en op zaterdags kom we dan ook een uur langer open, namelijk wie is vier oor, dus van tien, wie is half zes. En nu gaan we weer terug naar Studio 077 met Bart, Dennis en Jeroen. Ik wens u allemaal een fijn weekend. Venno hoort het. Dit is Omroep Venno FN.